Het is toch lekker begin van deze nieuwe aflevering van de late avond Ambrosia and you're the only woman wat een prachtig ja, een prachtige titel is dat op middernacht de late avond met Alfred Bokhuizen Goedenavond. goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond want uh, we gaan je oren weer lekker verwennen hè? met prachtige muziek en een paar interessante onderwerpen dus blijf lekker luisteren we gaan het hebben over merkwaardig maar wat is er nou precies merkwaardig aan over merkwaardig? Merkwaardig, dat hoor je straks. Stop de democratische achteruitgang van Europa. Dat is een heftige stelling. En die wordt straks onderbouwd hier in de late avond. En er is ook een um, ja, toch wel mooie column van um, Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de helmplicht. Is hij voor, is hij tegen... Interessant, hè? Je hoort het allemaal zo meteen hier in deze leuke afwisselende aflevering. Ik ga ervan stotteren van de late avond. Ooh, baby, I love you every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love you.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 Muziek van Robbie Williams hier in de late avond. You Know Me en Big Mountain ervoor met Baby, I Love Your Way. Tijd voor ons eerste ontwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over werkwaardig. En wat dat is, ga ik vragen aan Daphne Braal. Ze is directeur van Werkse en secretaris van Werkwaardig. Nou, er is heel veel te vertellen, Daphne. Welkom. Dank je wel. Ja, werkwaardig, dat klinkt als werk. Werkwaardig klinkt als werk, maar het is een heel mooi netwerk van uh, bedrijven in Delft en Rijswijk die een heel groot hart hebben voor een inclusieve arbeidsmarkt. Uh, en die elkaar opzoeken, uh, kennis, inspiratie met elkaar delen en van betekenis willen zijn om um, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, uh, perspectief te bieden uh, in hun bedrijf en in hun organisatie. En die hebben zich verenigd in werkwaardig. Het zijn bedrijven die echt in hun bedrijfsfilosofie het belangrijk vinden om een inclusieve onderneming te zijn. Om extra aandacht te besteden aan de P van people in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die daar gepassioneerd over zijn en die elkaar graag opzoeken om elkaar te inspireren, kennis te delen. Um, maar ook een stuk gezelligheid met elkaar te hebben... Uh, van mensen uh, die, uh, ja, die uh, gelijkgezind zijn op deze thema's... Ja. en die hierin echt het verschil willen maken. Het zijn allemaal bedrijven die, uh, uh, die gepassioneerd zijn... om hierin een extra stap te zetten... en die er ook van overtuigd zijn dat het in je eigen bedrijf... in je onderneming leuker wordt... als je mensen van verschillende achtergrond hebt werken... Uh, en dat het ook echt heel waardevol is om uh, mensen die uh, iets extra's nodig hebben... in de begeleiding en in de ondersteuning, om die een kans te geven in jouw bedrijf. Ja, en dan zei ik in het begin dat je directeur van Werkse bent. Dus dat heeft alles met elkaar te maken, dat Werkwaardig en de Werkse. Werkwaardig is tien jaar geleden uh, opgericht op initiatief van Werkse... Uh, maar met 15 organisaties in Delft die het allemaal een goed idee vonden om met elkaar verbonden te zijn op dat thema inclusief ondernemen. Hmm. En inmiddels zijn wij een bruisend netwerk van uh, meer dan 70 bedrijven zo. die hier aan verbonden zijn en die hierin het verschil willen maken. Ja. En daar ben je directeur van, tenminste van dat Werkse, uh, nog niet zo lang hè? Ik ben nu uh, ongeveer een jaar directeur bestuurder van Werkse. Uh, en vanuit die functie ook uh, verbonden aan de, uh, het bestuur van werkwaardig. Ja, ja, ja. En dit is wel je plek waar je wil zijn? Of uh, denk je nou binnenkort weer wat anders? Of de e nee, als zeker we niet. Praten, dan denk ik nou, dit is wel waar je, wat je wil doen. Zeker. Uh, waar ja. je gepassioneerd voor bent. Dat is zeker het ja, geval. Ja. Uh, Altijd al zo geweest voor mensen? Voor kinderen, voor jongeren, voor ouderen? Nou, werken? eigenlijk niet. Ik nee? heb heel lang bij de Rijksoverheid gewerkt. Okay. Uh, Daarna heb ik uh, een tijd in de woningcorporatiesector gewerkt. Uh, en uh, een jaar of twee geleden dacht ik, het wordt weer eens tijd voor een volgende stap... en ik zou heel erg graag in een organisatie werken... waar de mensen waarvoor je het doet, onderdeel zijn van je eigen organisatie. Als je bestuurder bent van een woningcorporatie... heb je veel met huurders, met bewoners te maken... maar die staan buiten je eigen organisatie. En ik had behoefte aan nog meer menselijk contact, aan de mensen dichterbij... En dat heb ik gevonden bij Werkse. Ja. Uh, de mensen voor wie wij het doen... zijn onderdeel van onze eigen organisatie. En die zie en spreek ik iedere dag. Maar ik ontmoet toch ook vooral bedrijven... die vanuit een, uh, vanuit een passie, vanuit een overtuiging... Um, hier iets in willen betekenen voor deze mensen. Ja. Uh, ja. Iets extra's willen doen. Een sociaal bedrijf willen zijn. Wat niet alleen aan geld denkt... maar ook mensen een kans wil geven. Dus er zijn ook uh, allerlei instrumenten om het aantrekkelijk te maken. Maar in de kern gaat het erom dat er mensen in je organisatie zijn... die de passie hebben om hier een extra stap in te zetten. Ja. En er plezier aan beleven, gelukkig van worden om iets te betekenen voor iemand... die anders misschien geen kans had gekregen. En gelukkig zijn er heel veel mensen uh, uh, in Delft, maar überhaupt uh, in het bedrijfsleven... die daarvoor willen gaan staan en iets extra's willen doen. Het is heel veelomvattend werk, maar je hebt er plezier in en ik hoor ook dat je met passie erover kan spreken. Uh, mensen die meer willen weten, kunnen die op de sociale media terecht? Zeker, uh, die kunnen ook op de website van Werkwaardig kijken um, wat wij doen. Uh, we hebben een heel mooi jaarprogramma met allemaal inspirerende activiteiten, mm -hmm. um, uh, Kijk eens op de website. Uh, kom gerust langs op een van onze kennissessies. Uh, dan kun je zien wat voor enthousiasme uh, er is in het netwerk. Uh, en misschien kunnen we je verleiden om uh, zelf ook lid te worden van het netwerk. Van harte welkom. Dankjewel voor het fantastische gesprek. Daphne Brauw van Werkse en secretaris van Werkwaardig.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 Hallo!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 Un Juste une parole Parole, parole, parole Écoute-moi Parole, parole, parole Je t'en prie Parole, parole, parole Je te jure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 Suiker, suiker, suikerzoet. Deze van Bread uit 1971 alweer, zo lang geleden. If en ervoor parole, parole, kletsplaats van Dalida. Hier in de late avond. In een ogenblik een column van Han van der Horst. Han van der Horst vertelt over het droeve einde dat hem waarschijnlijk te wachten staat. Oei, dit als aanloop tot een betoog over een helplicht voor fietsers. Het komt eraan, zo meteen. Na deze van Chicago. Saturday in the Park. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen. Wanneer ik aan mijn eindje kom, kan ik natuurlijk niet zeggen, maar wel hoe mijn laatste ogenblikken. Naar alle waarschijnlijkheid zullen verlopen. Een of andere oude lul, een leeftijdgenoot van mij dus, rijdt met het voorwiel van zijn elektrische fiets mijn bilnaat in. Ik vang voorover en krijg ter plekke een hartverlangen. De oude lul slaat over het stuur van zijn fiets en mij heen. Zijn hersenpan raakt met volle kracht de stoeprand. Hij krijgt een hersenbeschadiging en kan voortaan alleen nog maar met een stok lopen. Zijn spraakcentrum functioneert niet meer. De rest van zijn leven houdt hij zijn mond, misschien tot opluchting van zijn hele familie. Als die man een fietshelm had gedragen, was hij er met een paar blauwe plekken afgekomen. Zo. Stel ik dan twee thema's tegelijk aan, de roekeloze fietsers die voor heel veel ongelukken zorgen en het feit dat ze het categorisch verdommen zich tegen noodlottig hersenletsel te beschermen. Dit onderwerp, althans van dat letsel, is op de agenda gekomen vanwege de fatbikes. Dat zijn momenteel de Marokkanen en de Syriërs onder de rijwielen. ze worden aan alle kanten gehaat en verdacht gemaakt. De minister van Verkeer en Waterstaat, die de passende achternaam Karmans draagt, wil een leeftijdsgrens vaststellen voor deze rijwielen en bovendien de rijders verplichten een helm te dragen. Het is de bedoeling op die manier de fatbike voor jongeren minder begerenswaardig te maken. Nu heeft een fatbike een groot voordeel tegenover alle andere elektrische fietsen. Vanwege de dikke banden hoor je ze aankomen. Ik vind dat een groot, groot voordeel. Ik zeg dat twee keer. De gemiddelde elektrische fiets is zo geruisloos... dat je die pas opmerkt als hij je uitwakelings passeert. Want dan zie je hem langs flitsen. Een verkeerde stap opzij en een ongeluk is gebeurd. De laatste jaren voel ik me steeds onveiliger op straat. Dat komt door de elektrische fietsen die overal langs je heen schieten. Ze bereiken hoge snelheden. Juist veel ouderen hebben dit vervoermiddel ontdekt plus de mogelijkheid om zonder je in te spannen de Jacques Anquetiel uit te hangen. Dat levert grote risico's op. Met het klimmen der jaren neemt je reactievermogen af. Je remt net te laat, je wijkt net niet vlug genoeg uit. Het is dan ook merkwaardig dat automobilisten vanaf hun 75e een medische test moeten ondergaan voor hun rijbewijs wordt vernield, terwijl je zonder enig rijbewijs en zonder enige medische controle op je elektrische fiets keer mag gaan tot bij wijze van spreken je honderdste. Het scheidt minister Karma en moeite te kosten een sluitende definitie voor een fatbike te formuleren. Ik weet een oplossing. Voer een leeftijdsgrens in en een helmplicht voor alle elektrische fietsen. Roekeloosheid in het verkeer is niet aan jongeren voorbehouden. Personen van alle leeftijden hebben er last van. Vandaar. Het is trouwens heel verstandig kinderen vanaf jonge leeftijd al aan een fietshelm te laten wennen, maar dat is eigenlijk een ander verhaal. Kijk eens even. Geen mens maakt zich nog druk om het feit dat je op een scooter een helm moet dragen op het straffen van een fikse boete. Wij rijders hebben zelfs een extra exemplaar bij zich, zodat ze een duopassagier kunnen meenemen. Als er een helmplicht voor elektrische fietsen wordt ingevoerd, zal het publiek daar met een paar maanden aan wennen. En iedereen heeft een extra helm bij zich voor het geval je iemand achterop wil nemen. Dan is het natuurlijk nog niet afgelopen met het racefietsgedrag. U kent vast wel zo'n interlokaal twee richtingen fietspad waar u alleen met de dood in het hart durft over te steken. Zo verschrikkelijk racen de weggebruikers. Zouden verkeersdrempels voor fietsers een oplossing zijn? En nu Max van Praag. luister de hele tekst. Dat is mijn advies. Dan kunt u gelijk horen hoe de tijden en het vrouwbeeld veranderd zijn. Nog pas 16 en op de HBS Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar Zo werd een list verzonnen en zei hij zacht tot haar Als ik twee maal met mijn fietsbel bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel Als ik twee maal met mijn fietsbel bel, dan wacht ik voor de deur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 een jonge dame en hij een jonge man. En als hij haar kwam halen, zei ma er niets meer van. Maar vroeg zij bij een afspraak, Weet je hoe laat je komt? Dan was nog net als vroeger, het antwoord altijd prompt. Als ik twee maal met mijn fietsbel bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik twee maal met mijn fietsbel bel, dan wacht ik voor de deur.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 Je zoekt mijn toffels en mijn krant. Daarvoor ben je mijn vrouw. Als ik eenmaal met mijn fiets bel, bel, dan weet je wel, dan weet je wel. Als ik eenmaal met mijn fiets bel, bel, dan betekent dat kom snel. In de hele regio Zuid-Holland Zuid, de late avond, met Alfred Blokhuizen.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 Dames, natuurlijk O'Gene en Magic hier in de late avond. En Max van Praag je hiervoor met als ik twee maal met mijn fietspelbel. Nou, dan weet je het wel. hè. Goed, zometeen een interessant onderwerp. Op dit moment uh, probeert Brussel, de EU dus, via een spoedprocedure een enorme stap terug te zetten op het gebied van voedselveiligheid. Tien wetten tegelijkertijd worden afgezwakt via de zogenaamde omnibuspakket. Het gevolg? ...lagere veiligheidsnormen voor pesticiden. Tja, daar is Stichting Foodwatch natuurlijk tegen. We gaan zo meteen praten met Frank Lindner. Hij is campagneleider. En hij vertelt je zo meteen veel meer... ...na deze van Smokey Robinson en The Miracles. The Tracks of My tears. I'm Seeming like I'm having fun, although she may be cute, she's just a substitute because you're the permanent one. So take a good look at my face, oh, you'll see my smile. Yeah. Democratische achteruitgang in Europa moet gestopt worden. En hoe dat gaat gebeuren, dat gaat Frank Linder u vertellen, denk ik. Want hij is campagneleider bij de Stichting Voedsel en heeft deze actie ontketend. Frank, welkom. Ja, dankjewel. Ja. ja, dat doen jullie niet alleen de democratische achteruitgang. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Ja, we hebben het over het zogeheten omnibuspakket. Wat op dit moment de Brusselse politici in onze ogen als Foodwatch er doorheen aan het drukken zijn. En dat is eigenlijk een, een pakket, één nieuwe wet... die in, in één klap tien onderliggende wetten verandert. Um, en dat gebeurt eigenlijk op een ja, veel te snel tempo... en zonder uh, duidelijke transparantie en controle... Dus ja, dat uh, daar verder geen publieke debatten of toetsingen uh, meer aangedaan kunnen worden. Ja, dat, dat vinden wij inderdaad absoluut democratische achteruitgang. Ja, maar die wetten zelf zorgen ook voor democratische achteruitgang? Komt er minder inspraak of zo bijvoorbeeld? Nou, in, in die zin dat uh, de, de snelheid waarmee dit nu gebeurt... en eigenlijk als een soort uh, over, overkoepelende uh, paraplu... Uh, de, uh, dat daarmee zeg maar, meerdere wetten tegelijk uh, worden aangepast. Notabene wetten op het gebied van uh, voedselveiligheid... of denk inderdaad aan het uh, toelaten of uh, verbieden van, uh, van landbouwgif, uh, mm -hmm. pesticiden... Uh, of inderdaad uh, grenscontroles om uh, uh, voedsel uh, te controleren... of veiligheid, dat dat dan allemaal sneller mag gaan. Ja, dat betekent inderdaad dat, uh, uh, dat er een enorme afkalving uh, kan gaan ontstaan... als dit niet gestopt wordt. Ja, ja, dat is belangrijk. Ja. Ik, ik, ik sla even aan op Europa en snelheid, want dat, dat, dat, dat klinkt niet goed eigenlijk. Europa <lacht> gaat toch altijd heel langzaam? Ja, nu ineens, dat, uh, en nu ineens ja, nee. moeten ze snel? <lacht> Nee, dat klopt. Dat, dat heeft ons ook enigszins verbaasd. Want juist de andere kant op om die voedselveiligheid te krijgen. Om inderdaad eh, bepaalde pesticiden niet toegelaten te krijgen. Of verboden te krijgen. Of eh, eh, wetten om dat allemaal eh, eigenlijk in, in, uh, in, in stand te krijgen. Ja, daar hebben we inderdaad allemaal decennia over gedaan. Dat duurde hartstikke lang. Ja. Maar nu, ja, nu schijnbaar, denk ik, of uh, denken wij inderdaad onder de druk van, uh, van lobby en invloed en in de industrie. I uh, blijkt het ineens allemaal een stuk, uh, stuk sneller te kunnen gaan... met dit uh, omnibuspakket. Ja, maar wordt het dan onveiliger? Want ik hoor je ook iets zeggen over pesticiden en zo staat hier... dat dat, dat ja. zou weer allemaal ruimer worden? Ja, zeker. Dat klopt. Ja, ja. We, we houden wat dat betreft echt wel ons, uh, ons hart vast. Want uh, het zou kunnen betekenen dat uh, bepaalde voor uh, die, die kunnen dan voor, uh, eigenlijk voor eeuwigdurend, uh, voor eeuwigdurend goedgekeurd worden. Uh, en op het moment dat daar... Uh, Nieuwe wetenschappelijke inzichten zouden komen, dat het eigenlijk uh, ja, uh, gevaarlijk is, uh, dan maakt dat niet meer uit. Wat tot, tot nu toe was het zo: over, hè. als er een nieuwe wetenschappelijke consensus is, nou, dan. Uh, wilden de heren en dames in, in Brussel uh, nog wel eens achter de oren krabben... En, uh, en iets alsnog gaan verbieden. Maar ja, nu loop je daar wel risico op. Of, of neem ook als voorbeeld dat we... Uh, we hebben al bepaalde uh, landbouwgiffen, pesticiden... die in Europa verboden zijn om te ja. produceren. Maar die door uh, uh, nog wel elders uh, in de wereld worden verkocht... en krijgen we het via de voedselimporten weer op ons bord terecht. En wij hebben als Foodwatch ook een uh, juridisch advies laten opstellen... zeker met dat... Uh, met het oog op die pesticiden. Uh, en, en daar blijkt inderdaad ook uit... dat die belangrijke versoepelingen... Hè, die, die dan de politici zouden willen... dat dat op dit moment eigenlijk in strijd is... met de eigen EU-wetgeving. Uh, okay. Dus ja, uh, ze, ze doen eigenlijk iets... waarvan ze zelf hadden vastgelegd... zo gaan we het niet doen. Maar goed, dus dat is eigenlijk voor ons de reden... waarom dit uh, omnibuspakket er absoluut niet door moet gaan. Ja, ik kan me voorstellen dat er een vraag komt... van ja, maar de wetten worden toch uh, goedgekeurd door het parlement... en het parlement moet dan toch het ermee eens zijn en in ja. meerderheid ervoor stemmen. Ja, dat, uh, dat gaat dat, ook gebeuren dan? Ja, nou wat dat betreft uh, zitten we nog in een, uh, in een goede fase, in een uh, uh, gunstige periode. Want er zijn heel veel Europarlementariërs die zich ook afvragen... ja, is dit nou inderdaad wel de weg die we moeten gaan? Dus die uh, twijfelen heel sterk. En het zou ons een heel goed idee lijken als we met heel veel mensen uit Nederland en Europa een hard geluid kunnen laten horen... middels bijvoorbeeld het ondertekenen van de petitie... die wij ja. op onze website hebben staan. Ja, ik hoor hem aankomen. Ja, ja. daar komt hij. <laughs> We kunnen echt alle, alle, alle hulp gebruiken. Burgers die druk willen uitoefenen... kunnen in ieder geval de petitie tekenen? Zeker. Hoe kan ja, dat absoluut. op een goede manier? Uh, heel makkelijk, via onze website. Dat is uh, www.foodwatch.nl. En ja, hij staat op dit moment helemaal bovenaan prominent in beeld. Okay. Dus dan uh, kan dat niet meer misgaan. Teken de petitie en kijk even op de website van Foodwatch. Dan kom je het allemaal tegen. En daar staat ook een verhaal op de achtergrond daarbij, denk ik. Hè? Dankjewel, Frank Linder, campagneleider van de stichting Foodwatch... over de democratische achteruitgang in Europa. Tot middernacht, de late avond.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 We zeggen, als de dag van toen, Reinhard, mij aan het einde van deze aflevering van de late avond. Dank je wel voor je gezelschap weer. Morgen is er weer een late avond, dan zit hier Bert de Wolf. Natuurlijk met leuke en gezellige onderwerpen, maar ook mooie inhoudelijke. En ook weer een boeiende column van Joost Kivit over de natuur. Luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht, wel rusten. En dan zeg het werken, blijft werken. en Natuurlijk een hele goede wacht. Tot de sluit van de show, Eric Clapton met het wonderschone Change the World. Goedendag.